Mocht Griekenland een referendum houden... dan kan dat de hulp aan het land in gevaar brengen, zei minister De Jager. Het zou volgens hem een probleem zijn... bij de uitbetaling van de volgende tranche noodhulp van 8 miljard euro. De Jager kan zich voorstellen dat het gezien de onzekerheid voor het IMF... lastig wordt om het groene licht te geven voor betaling van die volgende termijn. De Tweede Kamer debatteerde afgelopen avond over het Europese noodpakket zelf... De meerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks... wil dat de plannen verder uitgewerkt worden. Pas daarna willen ze akkoord gaan. Israël gaat versneld 2000 huizen bouwen... op de westelijke Jordaanhoever en in Oost-Jeruzalem. Het is een reactie op het Palestijnse lidmaatschap van UNESCO... de cultuurorganisatie van de VN. Israël is daar fel op tegen. Het denkt dat de Palestijnen nu gaan proberen lid te worden... van de Verenigde Naties... De aanklager betaalt voetbal, heeft de strafeis tegen PSV'er Strootman verhoogd. De middenvelder kreeg zaterdag tegen Twente een rode kaart voor gemeenspel. Eerst wilde de aanklager hem voor één wedstrijd schossen, maar Strootman legde zich daar niet bij neer en liet de zaak voor de tuchtcommissie komen. Tijdens die zitting verhoogde de aanklager de eis naar twee wedstrijden. De komende dag doet de tuchtcommissie uitspraak.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 we moeten het eerst hebben over Den Haag. Ja, want het was vandaag er natuurlijk erop of eronder voor Mauro Manuel. Want zou hij nu wel of niet een verblijfsvergunning krijgen? Na een week van rumoer, is, in vooral het CDA... kwam die fractie vandaag eindelijk tot een beslissing. De verblijfsvergunning komt er definitief niet. Of hij met een studievisum wel in Nederland mag blijven is nog maar de vraag. De motie voor dit visum moet nog worden ingediend. Hans Spekman, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid... maakte zich afgelopen weken hard van Mauro. Goedenacht, meneer Spekman. Goedenacht. En had u, had u vanmorgen verwacht dat dit eruit zou komen? Nou ja, ik heb op veel gehoopt en ik heb lang gehoopt. En ik heb natuurlijk afgelopen donderdag het CDA meegemaakt en afgelopen zaterdag uh, dat congres. Maar op een gegeven moment kwam al snel naar buiten dat het CDA niks wilde. En dat vond ik echt bijzonder balen. En had u uiteindelijk nog verwacht dat het CDA nog wel de, de rangen, ja, zeg maar, weer op, op één lijn zouden krijgen? Ja, dat had ik. Wel gedacht, eerlijk gezegd. Er was zo'n massieve druk. Alleen ik had natuurlijk gehoopt dat ze de rangen zouden sluiten door te zeggen... nou ja, we doen wel uh, zo'n regeling voor alle mensen die zoals Mauro zijn... en heel lang in de pleeggezin hebben gezeten en in ieder geval thuis zijn. Ja, want dat is een voorstel dat u heeft gedaan? Ja. Ja. Ja, omdat ik gewoon echt vond dat, dat je zo'n jongen als die hier zo thuis is... Uh, dat je hem niet meer kan terugsturen naar het land van herkomst. En dat is gewoon mede te wijten aan de overheid... die over de eerste procedure zo enorm lang heeft gedaan. Ja, was ook een beetje een truc om, um, om het argument van het CDA heen te komen, van we moeten in, in deze Kamer niet gaan discussiëren over individuele gevallen. Dus nou je ja, kunt we maken het wat ik, breder. Nou ja, ik weet niet of het zozeer een truc is. Want ik pleit natuurlijk al langer, en dat heb ik nu zelfs in een initiatiefwetverstel neergelegd, om voor jonge mensen, en die hier als kind in de minderjarige leeftijd uh, heel lang zijn geweest, dus acht jaar, om daarvan te zeggen, ja, als dat echt uh, ook de overheid is die gefaald heeft... dan moet je ze gewoon hier laten en niet meer terugsturen. Dan moet je maar beter werk gaan leveren overheid. En hoe, hoe zit het eigenlijk met dat wetsvoorstel? Heeft dat dan wel de steun van het CDA? Nou ja, de, de vorige keer niet. Met die uh, motie die ik daarover heb die meerderheid haalde... en die leers niet wil uitvoeren. Maar ik ga mijn stinken en best doen om daar wel een meerderheid voor te krijgen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderrechten gewoon ook in de asielrecht thuis horen. En niet alleen maar een dode letter horen te zijn. Ja, maar dat is een regeling waar binnen Mauro ook zou vallen, toch? Zeker, ja. En zou je dat, dat stel dat dat er alsnog doorheen komt, zou dat dan met terugwerkende kracht ook voor wel gelden? Uh, dat geldt niet met terugwerkende kracht, maar dat zou wel gelden als die uh, zeg maar hierna, na het studievisum, als die dat gaat krijgen, dan ga ik vanuit van wel. Uh, alsnog een, uh, een verblijfsvergunning uh, wil krijgen. Dus, dus kunt u nog iets betekenen uh, op dit moment voor Mauro Manuel? Ik bedoel, de oppositiepartijen hebben uh, min of meer gezegd... Uh, uh, die hebben niet meegestemd uh, dus voor dit, uh, dit studievisum... omdat het nou ja, eigenlijk te, te niet ver genoeg ging, volgens u. Uh, nee, het stelt geen redelijk voor. Kijk, en, en de studievisum, dat kan iedereen aanvragen. Dus daar heeft Mauro helemaal geen motie voor nodig. En de enige wat die motie zei van het CDA... was doe het een beetje snel, minister... Nou ja, dat is hem geraden. Dat hij alle, al die aanvragen zeg maar, voor een studievisum een beetje snel doet. En niet zitten landen van terug. Maar, dus dat vond ik iets... zo'n vrijblijvende prikpraat. En aanvragen zeg maar, in dit land, hè, dus dat je hem niet eerst naar Angola terug hoeft. Dat zit ook al bij de bevoegdheid van de minister. Dus daar heeft hij ook geen bevoegdheid of geen, uh, geen ding voor nodig. Dat kan hij gewoon regelen. Nu uh, las ik vanmorgen in de, de pers, was het volgens mij de krant... dat uh, Raymond Knops had gezegd dat de manier zoals Mauro dit nu had aangepakt... dat dat niet de manier was, oftewel de media opzoeken. Hij weet namelijk dat er mindere gevallen zijn, dat gaf hij openlijk toe... die, uh, nou ja, zeg maar, gewoon binnen de achterkamertjes het wel uh, gered hebben... en dus wel van de discretionaire bevoegdheid van die minister gebruik hebben kunnen maken. Uh, is, is, is, is dat de weg voor, zeg maar, andere manuels in dit, in dit land? Nou ja, ik vind het echt heel vreselijk dat hij dat zegt... Raymond Knops 1, uh, laat hij dan gewoon zien dat Leers, als hij een beetje wil had gehad, dat hij gewoon uitzondering had gemaakt. En als hij staat voor zijn zaak. En B, er was geen reden meer aan, want de minister was in hoger beroep gegaan en die had alles al afgewezen. Dus er was geen andere weg meer uh, voor Mauro dan deze weg. En Dat is een hele beroerde weg, een hele zware weg voor hem en voor zijn vader en moeder, maar ook zijn opa en zijn oma die ik heb gesproken. Dus dat is echt geen pretje. Hm. Ja, nou en u... de, de, de kern van het probleem zit hier in het regerige waarin staat dat er, dat leers terughoudend moet omgaan... Eh, met die discretionaire bevoegdheid. Hè? Dus dat, met die, het maken van uitzonderingen. Maar totdat uw initiatiefwetsvoorstel er doorheen is gekomen... of totdat er een kabinet is die, die laten we zeggen, wat, wat, wat, wat ruimer omgaat... met die discretionaire bevoegdheid... zijn er nog, als ik het niet vergis, 74 ongeveer andere Mauro Manuels. En gaat u dan ook voor die 74 weer even hard op de pres staan? Of kunnen die ook weer... op even veel passie rekenen van de, van de linkse oppositie als dat Mauro nu heeft gekregen. Ja, nou ja, allereerst die 74, dat is ook wel een getal wat totaal niet onderbouwd is. Dat irriteerde ik nou, mijn toch. Dat me maar de maat cijfers van Buitenlandse Zaken. Ja, dat kan jij zeggen. Heb jij die cijfers van mij en heb je daarna mijn rugbenummers bij gekregen toen je hem die, uh, toen je daarom vroeg? Of heb je dat niet gevraagd? Nou, ik weet dat die cijfers wel gebruikt worden door uh, Defense for Children als door ja. het ministerie. Dat ja, leren dat er 20 zijn bijvoorbeeld. Net nee. zo goed als dat er nu 75. Maar, maar dat hebben ze allemaal van mij. Want er is in een Vertrouwelijke Commissie uh, heeft Leer cijfers gegeven. Toen die zei: nee, Ik wil geen gebruik maken van een kleine regeling, want er zijn er veel te veel. Eerst kwam hij met 1000 toen werd ik heel boos. En toen gaf hij ook toe. Nee, het zijn er misschien 75. Toen vroeg ik door, nou dat zijn er dus 75 die ooit in korte tijd ergens in een pleeggezin hebben gezeten. Daarvan zijn er een aantal bij. Die zijn er op oudere leeftijd in gaan zitten. Dus die komen er helemaal niet voor een aanmerking. Die hebben niet heel lang in minderjarige leeftijd in een pleeggezin gezeten. Mm -hmm. En er zijn er maar twintig maximaal. Uh, die dus, uh, zeg maar, er eventueel voor een aanmerking komen. Maar ook daarvan kan die geen enkele andere naam geven dan Mauro. Maar reken maar, want dat is de antwoordelijke vraag als ik er een vind. Dan doe ik precies hetzelfde wat ik nu heb gedaan. Want ik vind het gewoon niet kunnen dat kinderrechten in Nederland blijkbaar niet tellen. Daar waar de overheid gewoon bergen boter op zijn hoofd heeft. U blijft strijdvaardig. Dank u wel, Hans Pekman, Tweede Kamerlid van de Partij van de Houding. Graag gedaan. En we blijven nog even bij Mauro, want speciaal voor hem werd als een soort laatste noodkreet... vandaag een grote protestactie georganiseerd op het plein in Den Haag. Mensen uit, uit bekend en onbekend Nederland uh, veroorzaakt een heel gebeuren voor het regeringsgebouw. Tussen die mensen stond ook onze verslaggever Pieter Munnik Luister naar de reportage die hij maakte. Ik sta hier naast meneer Nijhoff. U organiseert onder andere Hart uh, om Mauro. Ja, de, de, wat we willen, hiermee uit willen beelden is symbolisch dat we een, een hart om hem heen vormen, een soort cordon om hem heen vormen, waarmee we laten zien dat wij het niet eens zijn met deze besluitvorming... en dat we vinden dat mensen als Mauro hier moeten blijven. En denkt u dat u nog op tijd bent? Want vandaag wordt er natuurlijk beslist, maar heeft het nog zin? Ja, als er vandaag beslist wordt, heeft het zin. Dat betekent dat uh, mensen kunnen zien hoeveel mensen hier in Nederland hier tegen zijn... en dat ze weten dat 55.000 handtekeningen zijn verzameld in, in een paar dagen tijd. Heeft u contact gehad met Mauro? Niet rechtstreeks, maar wel via de mensen om hem heen. We proberen Mauro zo weinig mogelijk te belasten, want die jongen wordt natuurlijk van hard naar haar getrokken. Dus de, de mensen die dicht om hem heen staan, daar hebben we contact mee. En Mauro zal er ook zijn, zo duidelijk. Er hebben zich inmiddels ongeveer 100 uh, mensen hier op het plein verzameld. En een paar lopen hier met een, uh, met een soort lint om jullie rechterarm. Waarom is dat? We zijn van de Dienst. En wat houdt dat in? Dat weet ik niet. Ik uh, word zo meteen nog gebriefd. Dus je hebt je ergens voor opgegeven, maar je weet nog niet wat je, wat je gaat doen? Ja, ik ben hier uh, vrijwilliger om even mee te helpen. Inmiddels is Mauro zelf ook aanwezig hier op het plein. Uh, ontzettend veel pers om hem heen. Dat is natuurlijk uh, ja, intimiderend. Uh, hij staat hier met zijn moeder. En als ik zo even om me heen kijk... Ja, gewoon vijf rijen mensen in een volledige cirkel om hem heen. Ja, dat vind ik niet echt heel, uh, heel mooi en ook... Ik in ieder geval heel goed dat, dat ik gewoon niet alleen sta. En, uh, ja, dan ben ik wel heel blij dat iedereen hier voor mij is gekomen en mij wil steunen. Net zo'n dag als vandaag, dat geeft me wel weer goede moed. En, uh, ja, wel weer moed om te gaan strijden. En uh, ja, dat, ja, dat, ja, dat geeft je wel uh, hoop, zeg maar, dat er zoveel mensen achter me staan. De massa die verplaatst zich nu naar de, het getekende hart hier op de grond. Mauro staat in het midden. Nog steeds ontzettend veel pers om hem heen. En het is inmiddels bijna één uur. De ceremonie gaat nu ongeveer beginnen. Maar eigenlijk is het nu iets heel anders. Want dit is één groot welkom bij elkaar voor Mauro. En ik wil daarom eigenlijk horen dat iedereen het tegelijkertijd te zegt... Welkom Mauro! Welkom Mauro! Want Mauro moet... Lijven. Mauro moet... Leven! Boodschap is in ieder geval duidelijk. Tot nu toe heb ik iedereen die hier op het plein is die zegt ook dat hij moet blijven. Ik heb nog geen tegenstanders gezien. Er zijn nog geen VVD-prominenten aanwezig hier en sowieso heb ik nog niemand van de huidige coalitie hier gezien. Er gaan wel geruchten dat een aantal VVD-Kamerleden hier aanwezig zullen zijn, maar op dit moment is van hun nog geen enkel spoor. No. Wat gaan jullie hier nou, wat willen jullie precies uitdragen met jullie optreden? Niks dat wij net zoals al die mensen hier zijn om te zeggen dat het, dat het anders moet. En dat er, een, dat er hoop mag zijn en dat er een soort van genade mag gaan. We zijn niet anders dan de andere mensen hier. Alleen toevallig zingen wij liedjes. Ja, dat is wat het is. En inmiddels staat Mauro met zijn ouders in het hart. Dit is letterlijk wat de actie Hart on Mauro betekent. We gaan de ballonnen onder een luid applaus van de mensen hier. En dan sluiten we af met een optreden van Kane. En nou surrender. Dat is precies wat Mauro en zijn ouders nu doen. De oppositie die roept nog op dat het, nu een verstrekte studie, of dat het verstrekte studievisum ervoor zorgt... dat Mauro over anderhalf jaar opnieuw op het plein kan gaan staan. Wellicht zien we onze verslaggever Pieter Munnik daar dan dus weer. Ja, We hadden net beloofd dat we gaan bellen met Mauro die het helemaal beu is. We bedoelden daarmee een andere Mauro dan uh, de Mauro die we inmiddels kennen. Namelijk iemand die toevallig ook zo heet. En nogal regelmatig gevraagd wordt of hij niet eigenlijk het land hoort te verlaten. Goed, dit is JJ Kill en Cocaine op Radio 1. Voor twee s'nachts Radio 1 luistert u naar J.J. Kill en Cocaine. In Nederland heeft Occupy niet heel veel stof doen opwaaien... maar in Engeland is dat wel anders. Occupy London heeft kamp opgeslagen voor de St. Paul's Cathedral. Al weken wordt er geprotesteerd. De kerk ontving de beweging in eerste instantie met open armen. Maar ja, alles heeft een keerzijde. Want vandaag stapten de geestelijke Knowles op... en vorige week verlieten ook al twee geestelijke de kerk. Correspondent Dirk Brugger die zit in Engeland. Goedenacht. Hey, goeienacht. Hoe komt het nou eigenlijk dat die Occupy-beweging ervoor zorgt... dat er geestelijke weglopen uit die Sint-Paul's Cathedral? Nou ja, op de eerste dag van het protest, op uh, 15 oktober... Um, ja, toen was de kerk eigenlijk heel uitnodigend naar die betogers. Maar ja, waarschijnlijk hadden ze ook niet verwacht... dat al die tenten na twee weken nog altijd ernaast zouden staan. En na verloop van tijd kwam er gewoon meer kritiek vanuit de kerk... maar ook naar de kerk toe. En waarom staan ze bij die Sint-Paul's Cathedral... Uh, nou, dat is eigenlijk uh, toevallig. Ik heb iemand gesproken die daar op 15 oktober was. En uh, in eerste instantie zou het plaatsvinden bij het beursgebouw in Londen. Maar de politie had dat allemaal afgezet. En zo zijn de betogers eigenlijk op het plein naast Sint-Paul's Cathedral terechtgekomen. En ja, vanaf daar zijn ze eigenlijk alles gaan regelen en zijn ze niet meer weggegaan. Maar hoe kan het dan toch dat, dat, dat die kerk opeens zegt... nou, we stoppen er eigenlijk mee met het zo gastvrij zijn naar, naar al die mensen... Uh, nou, het geeft eigenlijk ja, best veel overlast. Het is uh, een grote kerk, het is een hele bekende kerk. Uh, het maakt echt deel uit van de Londense skyline. En het trekt gewoon veel toeristen. En uh, op 21 oktober is vanwege tentenkamp moest de kerk gewoon verplicht dicht. En die is vrijdag weer opengaan. Die zijn een week dicht geweest. En ja, het geeft gewoon veel overlast. Ja. En, en nu is dus deze geestelijke Nols, heet hij, de, de beste man. Die is uh, opgestapt. Um, uh, uh, waarom? Ja, Graeme Knowles, hij is uh, de, de, de dekenaar. Um, hij heeft in een verklaring laten weten dat hij uh, ja, door problemen dat zijn positie volgens hem niet meer te houden was. Er uh, komt ook een paar dagen eerder, heeft uh, Giles Fraser, een van de andere leiders van de kerk, die heeft al laten optekenen dat um, ja, als, de, als de kerk de betogers weg zou sturen, dan zou dat geweld zijn uit naam van de kerk. En ja, Knowles heeft hierdoor eigenlijk zijn eigen conclusies getrokken... en voor hem was gewoon duidelijk dat zijn positie niet meer te houden was. En daardoor heeft hij besloten terug te treden... in de hoop dat de nieuwe leiding wel met de kwestie om zou kunnen gaan. Ja, maar het is toch een beetje een, een, een soort contradictie... dat hij aan de ene kant niet ze mag wegsturen... want dan is het geweld namens de kerk... maar aan de andere kant willen ze ze wel weg hebben. Ja, um, het Londen, uh, vanuit Londen komen er ook steeds meer... Uh, uh, komt er steeds meer nieuws. In eerste instantie zou, uh, uh, zouden de tenten niet. Eerst hadden ze een deadline gekregen. Voor dat ze binnen 48 uur weg zouden moeten zijn. Nou is dat daarna weer ingetrokken. en nou kwam. Uh, begin van de avond de BBC met het nieuws. dat ze toch wel weer heel snel te horen zouden krijgen. dat uh, ze moeten vertrekken. Dus het is allemaal een beetje een apart verhaal. hoe dat nou langs elkaar heen loopt. Ja, en nee, hoe serieus is eigenlijk. Uh... Occupy London. Ik bedoel, in, in Amsterdam daar zitten ook mensen in tentjes. Alleen, daar gaan de geruchten over dat er vooral veel tentjes staan... en dat de mensen er niet echt slapen. En het worden er ook steeds minder. En die krijgen het steeds kouder. Zijn ze in, in, uh, in Londen uh, wel echt zeg maar, een soort tegenhanger van wat er in New York gebeurt? Dus echt heel serieus ermee? Uh, voor zover... Het is ook redelijk serieus. Maar ook hier gaan de geruchten. Er schijnen uh, filmpjes te zijn die bewijzen dat sommige tenten... s'nachts gewoon leeg zijn. Dus het is moeilijk om echt in te schatten hoeveel mensen er zitten, ja. s'nachts. Ja, en overdag? Kun je dat ongeveer inschatten? Ik, uh, het is geen, uh, ik hoorde dat er 200 tenten zouden staan nog. En dat, dus... Moet, en dat geeft dus de overlast voor ja, ja, uh, de Sint-Paul's de, de, de Cathedral? Het, ja. En dat... ze dus zien voorlopig nog niet van wijken? Uh, nee, ze hebben ook uh, laten weten dat uh, wanneer er uh, een deadline komt dat ze weg moeten zijn... Uh, dat ze ook wel weer uh, met stappen zullen komen om dat tegen te gaan. Goed, dankjewel correspondent Dirk Brugger vanuit Engeland... over de Occupy-beweging die nog altijd daar zit voor de St. Pauls Cathedral. Inmiddels is bij ons in de studio aangeschoven... onze collega Cameron Oela is druk bezig met de voorbereidingen van zijn programma. Nu al wakker, maar uh, hij heeft ook nog eens de kranten van morgenochtend al doorgelezen... en een greep met de hoogtepunten daarvan hoort u nu van hem. Ja, in dit geval een aantal gratis kranten. te beginnen met Spits. Spoorboekloos reizen per trein laat tot uiterlijk 2020 op zich wachten, schrijft de gratis OV-krant. Edmet, wat staat voor elke 10 minuten een trein, zou voor 2012 al worden ingevoerd op de lijn Eindhoven-Amsterdam. Maar nu blijkt dat dat spoor nog lang niet klaar is voor het systeem. Er moet nog het nodige gebeuren, zegt NS-woordvoerder Edwin van Scherrenburg. Verder zegt hij, ProRail en NS willen geen concessies doen aan de kwaliteit voor de reiziger... en die is op dit moment nog niet te garanderen. Hiervoor zijn onder meer nog diverse extra werkzaamheden nodig. Ook een verhaal over de frauderende hoogleraar Diederik Stapel in Spits. Hij is volgens de krant niet de enige. Eerder was er al René Dijkstra, maar ook in Zuid-Korea en Duitsland... zijn er dubieuze wetenschappers geweest in het verleden. Zo kon de Duitse natuurkundige Jan-Hendrik Schön de Nobelprijs bijna ruiken... maar viel net op tijd door de mand. Spits concludeert dat Stapel waarschijnlijk ook niet de laatste zal zijn... in de academische wereld die fraudeert. Die conclusie is uiteraard niet uh, heel erg ingewikkeld te trekken. En dan in dagblad te pers een verhaal over India. Dat is een onwijze groeimarkt, blijkt, voor de sport. Sportief staat het land er niet heel erg goed voor. En ondanks dat ze op nummer plek 160 op de fifa wereldranglijst staan... hoopt Sepp Blatter dat het land in 2026 het WK gaat organiseren. Het cricket is natuurlijk een grote sport in India. Ook daar hebben ze het afgelopen jaar niet goed gedaan. Maar inmiddels is er zelfs een Premier League opgericht... Weet je hoeveel geld daarin omgaat, Anne? In de Premier League cricket of in het voetbal? Cricket in India. Uh, 200, uh, nee, laten we zeggen 2 miljard uh, dollar. Het gaat het inderdaad om 2,86 miljard dollar. En een gemiddelde cricketspeler verdient 1,43 miljoen dollar per jaar. En dat is uh, alleen op de NBA na gemiddeld genomen het hoogste bedrag. Okay, Zo veel de kranten. Dat staat er dus allemaal in de pers en spits... En uh, ja, nog heel erg veel meer. Dankjewel, Kameran. wel, Cameron Oela. Volgend uur kom je ons weer bij praten. Waar beleggers vorige week nog opgelucht ademhaalden... bij het horen van de plan om de euro te redden... was er vandaag totale paniek op de beurzen. De Griekse premier Papandreou stelde voor om een referendum te houden... over het reddingsplan voor de euro. Naast de vertraging die dat zou opleveren... zou een Grieks nee direct het failliet van het land betekenen. We praten over de onrustige beurzen met Ronald van Gessel... redacteur van de Financiële Telegraaf. Goedenacht. Hallo, goeiedag. Ja, de beurzen uh, onmiddellijk er van alles. ING bijvoorbeeld, min 15 procent. Is er echt paniek geweest? Uh, ja, dat denk ik wel. Er is natuurlijk uh, uh, wel wat gebeurd. De zieken zijn gewoon teruggekomen op, uh, op uh, uh, dat akkoord wat, uh, wat vorige week bereikt is. Um, en daardoor is alles eigenlijk weer op losse schroeven gekomen. En banken die uh, veel uh, belangen hebben in Griekse uh, obligaties... Die, uh, die dreigen nu dus uh, veel grotere verliezingen nog te krijgen. En het is logisch dat beleggers dan die aandelen dumpen. En dat is ook gebeurd. Kijk, ja. wat hier is gebeurd is dat, uh, dat, uh, dat André om zijn eigen huid te redden... Uh, uh, want die begreep natuurlijk ook wel dat met al die demonstrerende uh, Grieken... ...en um, het vuur steeds nader anders schenen kwam. Dus die heeft gewoon gezegd van ja oké, okay, zeggen jullie dan zelf maar. En, maar de peilingen wijzen nu toch uit. Dat, uh, um, ja god, het is toch ook een beetje dat je met de kalkoen over het kerstdiner praat. En uh, de Grieken, die, die, zoals het er niet bij ligt, is de bevolking in een kleine meerderheid uh, toch tegen. En in dat geval krijgen er echt uh, grote problemen, ja, klopt. Ja, en de beurzen, die speculeren daar dan, lijkt het al een beetje op, door dat opeens alle banken die, nou ja, eigenlijk... Uh, uh, alle banken die opeens aan het kelderen zijn in, in hun aandelen. Nou, niet hebben alleen, ze er geen vertrouwen uh, meer in op de beurzen in, in Griekenland? Uh, nou, niet alleen uh, de banken natuurlijk. Het, het ging over de, over de hele linie. En, en het grootste Ja, goed, die aandelen is dan één ding, maar er is nog iets anders wat... Gevaarlijker is. Ja, Griekenland op zich is maar een paar procent van de eurozone. Dat kunnen we wel missen. Maar eh, kijk, als deze olievlek eh, als Griekenland, dat, eh, als Griekenland echt gaat default. Hè, als, het, als het echt mis is en ze gaan failliet. Nou ja, dan is het dus voor de hele internationale wereld een, een, een teken van, oh jee, die eurozone, dat is niet thuis meer. Er zijn nog meer zwakke broeders. Eh, en, en juist van, van Italië, eh, die een, een staatsschuld van 1900 miljard heeft. Um, die obligaties zijn nu uh, uh, uh, ook uh, in gevaar gekomen. En de rentevoet is daardoor gestegen in, in Italië en Spanje ook. En, en Kijk, het punt is, als, dit, uh, als die olieflek gaat, uh, gaat verspreiden... naar, uh, naar grotere belangrijke economieën, dan wordt het echt heel vervelend. Ja. Dus ik kan wel goed begrijpen dat uh, Europese leiders uh, razend waren vandaag... op uh, Papandreou, op die eigenlijk... Uh, ja, vind ik, met vuur is gaan spelen om, uh, om zijn eigen huid te, te gaan redden. Want dan komt het toch wel op neer. Ja, nou waren er, uh, het is voor de Europese economie erg belangrijk om fatsoenlijk geld te kunnen lenen. Uh, ik geloof dat de Italianen binnenkort uh, een paar honderd miljard nodig gaan hebben. Hoe ja. slecht kan ja. dit zijn voor de kredietwaardigheid van Europa? Hoe groot is de kans dat die beoordelaars bijvoorbeeld zeggen... luister eens, uh, de, de ene dag lijkt het bij jullie geregeld te zijn... en zomaar ineens kunnen plannen weer in de prullenbak liggen... en weten we nog steeds niet wat we aan Europa hebben? Ja, dat is, dat is juist het punt. Naarmate er steeds uh, meer zwakke landen in de problemen komen, moeten de sterke landen moeten meer garanties gaan geven om het allemaal overeind te houden. En, en het eerste sterke land, wat dan uh, ook dreigt te bezwijken omdat het te veel garanties moet geven, is Frankrijk. En, als die dan zijn triple A eh, rating kwijt zou raken... dan moeten de Fransen zelf ook meer gaan betalen om er geld te komen. En ja, god, dan gaat het nog meer. En, en wat gaan de beurzen morgen doen? Gaan nu een likken of duiken de aandelen oh, en, nog meer omlaag? Dat hangt er een beetje vanaf. De, er is natuurlijk een schokgolf geweest nu... Maar, eh, nou ja, zoals gezegd had, Van gaat op de puinbank. Eh, hij is zelf in eigen land ook in de problemen gekomen... omdat eh, de socialistische meerderheid, zijn al dat socialisten... die er ook genoeg van hebben en die hem eh, laten vallen. Dus hij heeft nauwelijks nog een, een meerderheid. En eh, het parlement moet ook goedkeuring geven voor dat referendum. Dus er is een goede kans dat de komende dagen... Eh, zoveel druk wordt uitgeoefend of dat Van zelf valt... dat het. Eh, Referendum van tafel is. Als dat gebeurt, dan, eh, dan zullen de prijzen weer van stijgen. Maar ja, het blijft toch een beetje. Eh, dit had niemand verwacht. En eh, het, is, het is niet goed voor het vertrouwen. Absoluut niet. Nee, dat is op zijn zacht gezegd, is dat beschadigd. Ronald van Gessel, redacteur van de Financiële Telegraaf, Dank wel voor uw voor medewerking. Veel dank. Drie minuten voor half drie, u luistert naar Radio 1. En zoals u van nu al van uh, nog steeds wakker gewend bent hebben we altijd een beetje beeld in de studio. En vanavond is dat Ming. En niet alleen Ming, ook met haar Pretty Heroes. Welkom. Hallo. Uh, helemaal uit Rotterdam. Ja. Ja, de stad van de haven, maar niet vanavond. Nee. Want net een optreden gehad. Ja, we zijn we komen regelrecht uit Utrecht. We hebben de Tivoli gespeeld. We hebben het voorprogramma voor Cebia mogen doen. En dat was uh, te gek. Dat is niet zo. Amriets is een grote band. Ja, grote band. Helemaal uitverkocht. We hebben ook een Eindhoven gedaan, twee dagen geleden. En allebei de zalen helemaal uitverkocht. zeer eervol. Zeker, ja. Hoe is CBA dan bij jullie gekomen? Uh, wij hebben al hetzelfde booking agency. Ja, zo werkt dat dan. Hè. En dan uh, gaan zij uh, kijken. CBI willen jullie een voorprogramma? En dan uh, is het zoeken, zoeken, zoeken. En dan gaan ze luisteren, luisteren. En ze vonden ons uh, leuk genoeg. Dus, uh... Maar CBA heeft jullie echt uitgezocht ook? Ja, ze krijgen verschillende aanbiedingen van de boeker, van de zalen. Van, uh, of, of zelfs uit Denemarken wil ze misschien wel iemand meenemen. Maar wij mochten in ieder geval twee ervan doen. Volgens mij hebben ze voor de rest geen voorprogramma's. Maar dus. wist je dat je bij dezelfde boeker zat en dat je al zag van nou die komen naar Nederland? Ik hoop toch dat we daar in een voorprogramma mogen uh, staan. Dat is een mooi begin natuurlijk. Ja, nou de boekers hadden sneller door dan ik hoor. Maar die uh, wist, ja dat wist ik wel. Dat zij bij dezelfde boekers zitten ja. Nu hebben wij dus iedere week een bandje hier zitten. Mm -hmm. uh, en die hebben lang niet allemaal een boeker. Dat nee. betekent wel dat jullie al behoorlijk op de, aan de weg aan het timmeren zijn. Nou, we hebben wel een leuk team om ons heen kunnen verzamelen. Uh, Johan, met... Hoe doe je dat nou? Ik bedoel, dat, dat? Voor, de, voor de bandjes voor volgende week en die ja. weken daarna... Moet je gewoon heel erg goed zijn of moet je ook een beetje goed kunnen netwerken? Heel erg goed zijn. Heel erg goed, nee. En dat sowieso. Je moet je product klaar hebben natuurlijk. Maar we hebben ook, volgens mij wilde je daar straks over beginnen, een prijs gewonnen. Waardoor we wat financiële ademruimte hadden. En dan kan je ook gewoon wat meer doen. Dus dan heb je, ik heb een management en dat werkte goed. En dan kunnen we ook wat geld uitgeven aan promotie hier en daar. Maar zo'n boeker, ja, dat, dat heeft niet met geld te maken. Dat heeft te maken met opgepikt worden op tijd en, dat gebeurt dan soms. Maar laten we het hebben over de muziek. Je bent, ja. uh, ik, ik neem aan dat jij dan Ming bent. En ik ben Ming. Dat, dat de andere twee heren in deze studio de, de Pretty Heroes zijn. Ja, Ming's Pretty Heroes is dan de naam van de hele band. We dus zijn eigenlijk met z'n vijven. Oh, met z'n vijven ja. zelfs. Je hebt er mm -hmm. een paar thuis gelaten. Ja. Um, de, jullie toeren altijd uh, in een vaste combinatie ook. Jullie, jullie horen echt bij elkaar. Uh, ja, we horen echt bij elkaar. Dus we hebben ook bandtours gedaan uh, in, bij het buitenland. En dan zijn we echt met z'n vijven. En dan zo, dit soort dingen doen we vaak ook met z'n drietjes... Maar het is wel de bedoeling dat jij het stralend middelpunt bent. Ja, dat, uh, dat groeit gewoon zo altijd. <laughs> ja, tweede album. Ja. Uh, hebben jullie inmiddels uit 2009 debuutalbum. Mm -hmm. Wat is er in de tussentijd gebeurd tussen 2009 en jullie tweede? Um... Ja, veel ontwikkeling heeft er plaatsgevonden bij mij persoonlijk als zangeres en als songwriter. Maar ook uh, de mensen met wie ik werk zijn, vooral bijvoorbeeld Sandra en Frans met wie ik hier ben. Die hebben dit keer ook het hele album geproduceerd. En dat is wel een, toch wel een vernieuwde sound vergeleken met het eerste album eigenlijk. Ja, En jullie hebben een nieuwe single? Ja. Die heet? Oud at Sea. Laten jullie die nou net gaan spelen? Ja, toevallig. Dat is toevallig. Wat ja. kunnen mensen verwachten? Nog een beetje, Ik vond dat niet helemaal opeens wakker schrik als het death metal is. Uh, death metal, nee. Dat gaan we niet doen. Okay. Het is, uh... Verras ons. Ja. Het gaan houden. we luisteren. Komt-ie. Terwijl uh, Ming naar de plek toe loopt, de stoel met de microfoon... zeggen wij nog één keer de band na, Ming's Pretty Heroes. En ze spelen vier nummers vandaag bij ons. Te beginnen met hun nieuwe single, Out at Sea.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 What I have done could cause something louder than tornadoes Assuming you'd care, I'd be targeted with all sorts of stares And you all the that I smile That I seem to live after all, that I haven't just collapsed But I'm standing up straight Ignoring The blast I was out at sea Been traveling beneath the radar Been the silence and me Beneath the radar All those terrors Driving beneath the radar Did a change a thing Beneath the radar I have not been stabbed By the days it Already passed Not yet licking my e wounds. Even if we assumed I would have been To do, so I guess I'm a bit sedated But you should know that I've waited and waited While I was out at, out at, out at. I was out at sea Been traveling beneath the radar It was silence and me Beneath the radar We will never be free Only beneath the radar Didn't change a thing Beneath the radar I have not been crushed Traveling beneath the radar. It was silence and me beneath the radar. Rechtstreeks vanaf poppodium Tivoli naar de studio's van Nog Steeds Wakker Gegaan. Minx, Pretty Heroes en ze spelen uh, ja, dit uur nog één nummer en volgend uur ook nog twee. En inmiddels is ook weer iemand in de studio aangeschoven. Dit keer Inge Loestol met het laatste nieuws uit de nacht in... Het Nieuwsminuutje. Honduras gaat de strijd aan met gewelddadige misdadigers... door het leger in te zetten. Het land met de meeste moorden per hoofd van de bevolking... wordt al jaren geteisterd door drugsgerelateerd geweld. Volgens cijfers van de VN werden er in 2010... per 10.000 inwoners 82 moorden gepleegd. Dat komt neer op 20 moorden per dag... President Porfirio Lobo wil via de gecombineerde inzet van politie en leger... een gegarandeerde aanwezigheid van autoriteiten in de zwaarst getroffen gebieden bereiken. Nederland en Zwitserland zijn het minst corrupt op het gebied van zaken met de overheid. Dat meldde de anticorruptieorganisatie Transparency International. Voor hun onderzoek werden meer dan 3000 zaaklieden in de belangrijkste exporterende landen geïnterviewd. Op een schaal van 1 tot 10 scoorden Nederland en Zwitserland een 8,8... België werd derde met een 8,7 en Rusland staat laatste op de ranglijst met een 6,1. Lee Towers heeft in Ahoy zijn 35-jarige jubileum gevierd. Tijdens het uitverkochte concert krijgt hij uit handen van meester Pieter van Vollenhoven de Radio 5 nostalgia overprijs. De bijbehorende check van 5000 euro doneert hij aan het Erasmus MC Kankercentrum. Ook Walter Kroes was in de zaal aanwezig en hij twitterde... Lee Towers was echt ontroerend om te zien. Deze man genoot voor meer dan 100% van zijn avond in Ahoy. Wat een vakman is dit. Goed, dankjewel Inge Stol voor het nieuwsminuutje. Toetertjes en een taart voor het kleine broertje van BNN. Het digitale themakanaal 101TV e is vandaag vijf jaar geworden. Jorn van Hoorn, eindredacteur bij 101TV, e gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mooi, uh, mooi nieuws, ja. Ja, je, je bent op dit moment het feestje aan het vieren, begrijp ik. Om half ja, drie, maar, dus dat is een het feestje goed feestje. Is eigenlijk al, het feestje is eigenlijk al afgelopen, Ach. dus uh, daar schaam ik nog een klein beetje voor. Dat doe ik niet heel erg rock'n'roll. Dat moet ja. eigenlijk tot drie of zes even uh, doorlopen, natuurlijk. Maar Wat... ik lig al bijna in bed, dus uh, sorry voor dat. Maar 101 TV is toch dan, een, ja, zoals ik zei, een beetje het kleine broertje van BNN. Die moet dan dus nog eigenlijk harder schreeuwen om er bovenuit te komen. En is je feestje om half drie afgelopen? Ja, oké, okay, we hoeven niet per se harder te schreeuwen omdat we ons een kleine broertje vinden natuurlijk. Uh, het is ook zo dat we een eigen content hebben waar we voor staan en waar we voor gaan. Dus is, er komt niet echt het idee dat wij uh, nou ja, onszelf zo klein voelen. Dat het ook is een soort kalimero-effect. Omdat uh, we onszelf maar zo zielig vinden en dat we zo hard moeten schreeuwen. Dus dat valt gelukkig wel mee. Want hoe zou je 101 TV willen omschrijven? Wat is dat voor soort zender? Uh, nou ja, het is een 24-uursgenauw, wat je net ook al zei. En uh, ons unique selling point is eigenlijk dat wij uh, bits maken. Dus filmpjes, korte filmpjes van enkel vier minuten. Dus we zitten natuurlijk in een snelle, een snelle, een snelle tijdleven. Uh, waarin ja, kort en krachtige filmpjes eigenlijk wel must uh, zijn voor iedereen. En daarom maken wij eigen content van vier minuten. Maar we maken ook content, of die pakken we eigenlijk van BNN. Maar ook van de AO of de RVU, van andere programma's. En die short vormen we zelfs, noemen we dat dan. En daar maken wij dan vier minuten items van. Dus zo houden we het hele kanaal gevuld met items van maximaal vier, vijf minuten. Ja, dus jullie, om, om het even voor mensen die de, de termen, terminologie nog niet helemaal begrijpen. Jullie ja. pakken andere ja, programma's. En daar, daar ja, maken jullie korte samenvattingen van, als ik het... Uh, ja, bijvoorbeeld, nou, ik noem even een spuit en slikker bijvoorbeeld. Die bestaan natuurlijk uit een, uh, een itempje of zes, zeven. Die knippen wij dan los. En dan zie je dus enkel op het kanaal één itemje voorbij komen. En daarna bijvoorbeeld weer een itempje van de RVU of een uh, stukje eigen content. En zo proberen we de kijker om de vier minuten echt te verrassen... met iedere keer een, uh, een snelle, korte pit, Hoe we dat dan noemen, een, uh, een kort itempje noemen we een pit. En inmiddels bestaan jullie met, met die opzet dus vijf jaar? Ja, ja. Gaat er nog vijf jaar komen? Nou ja, het zou mooi zijn natuurlijk, als van ons ligt wel natuurlijk, wij willen wel lekker vlammen en uh, knallen, we zijn lekker bezig. En uh, nou ja, ik zit er wel zitten natuurlijk, nog vijf jaar erbij, ja, zeker. Want wat zijn de dromen voor de toekomst? Nou, de dromen is zeker waar we nu al mee bezig zijn, dat dan gewoon uh, experimenteren. Bijvoorbeeld we hebben 1 alleen 1 bars, ik weet niet of dat je dat al wel met Rotjo, het Hippel platform. Nou, dat heb je ons al echt begonnen als een soort experiment. En daar, daar blijven we wel bij natuurlijk, we willen graag experimenteren uh, in dingetjes die we, die we, die we doen. Dat we willen we voortzetten, en het liefst natuurlijk ook nog vijf jaar om daar weer uh, iets groters van te maken. Ja, en er zijn ook uh, mensen die bij jullie begonnen zijn, nu uh, doorgestroomd zeg maar, naar Nederland 1, 2 en 3. Wie hebben er allemaal eigenlijk bij jullie dan gewerkt, zeg maar, een paar van men om mensen toch te laten herkennen? Uh, nou ja, Sowieso Rochok, die werkt er nog steeds. Die is toch echt wel het, uh, ja, het hip-hop medium uh, van dit moment. Verder hebben we in de stal uh, gehad, nou ja, jullie kennen ik, uh, Geraldine natuurlijk. Die is vooral uh, bekend voor met sterretje gezocht. Maar die maakt zeker bij 1 1 ook gewoon vlieguren, waardoor ze eigenlijk nog beter wordt. Uh, Dan hebben we Tim Hofman. Die is bezig nu met, uh, nou ja, eigenlijk nog wat vormen die uitkomen van B&M. Dus uh, ja, daar zijn wij we ook wel trots op dat die toch eens is, uh, is doorgestroomd. En ook nog heel veel mensen achter de schermen. Dus ja, uh, op zich zie je er niet 1, 2, 3 veel van. Maar redelijk wat regisseurs die, uh, die bij ons beginnen. En dan echt doorstromen naar PNN. Maar sommigen gaan ook naar, naar iWorks of naar, waar dan ook door te stromen. Dus dat is wel mooi om te zien. Dat heel veel carrières beginnen. Zo lekker jong en wild en experimenteel de 1-1. Daar vorm krijgen en uiteindelijk echt nou ja, gestructureerd een uh, toekomst even te vinden. Ja, is dat mooi om te zien of is het balen om te zien dat alles wat je aan talent vindt onmiddellijk weer weg gaat? Ja, ja beide hè, natuurlijk. Maar op een gegeven moment moet je dat loslaten natuurlijk. Ik zie het wat dat betreft soms als een voetbalclub. En misschien ben je dan een soort, soort ajax Talent leidt je op, daar geniet je van. Die scoren doelpunten voor je. En op een gegeven moment is de tijd rijp voor, voor de speler zelf en ook voor de club natuurlijk. Dat ze zeggen van ja, het is nu mooi geweest. En nu uh, mag je verder, nu mag je naar Barcelona of Real Madrid. Aan de andere kant zijn we hem dan kwijt. Maar aan de ene kant vind ik het ook weer heel mooi om dan te zien van ja, zo'n gast, zo iemand is wel bij ons begonnen. En, en grootgebracht en die heeft nu een hele mooie carrière uh, ja, voor zich. Maar het is jou zelf nog niet gelukt. Je zit nog altijd bij 1-0-1. Oh ja, maar ik zie 1 1 ook, ik zei het al, is Ajax, dat is ook mooi om bij Ajax te voetbouwen. Dat natuurlijk. is Ja, Barcelona is ook mooi. En daarbij heb ik binnen hier ook wel een aardige carrière binnen 1-0-1 opgebouwd. Dus ik uh, ben niet over mezelf, laat ik het zo zeggen. Of was het maar voor het feestje dat, uh, dat net pas afgelopen is? <laughs> ja, inderdaad, inderdaad. Nee, In ieder geval dus al vijf jaar experimentele televisie bij 101 e tv Ze vieren vandaag hun, uh, hun feestje. Jorn van Hoorn, eindredacteur dus bij 101 e tv Dank u wel. Ja, graag gedaan. dankjewel. je wel. Zometeen gaan we kijken naar al het nieuws... dat gemaakt is door onze collega's van de regionale omroepen... in het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Meers muziek niet live van onze band... maar van een cd The Killers Human. Up to the platform. Brought, but I was kind, and sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes. bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Een verslag van Rens Schoosling, onze 16-jarige sterverslaggever, ging op bezoek bij de langste vrouw van Nederland. Maar eerst tijd weer voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. En dan niks, geen eurocrisis of Mauro Manuel. Maar gewoon het beste dat onze collega's van de regionale zenders... gemaakt hebben deze week. Met in dit uur al het nieuws uit het noorden van het land in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. De Rijksuniversiteit Groningen had afgelopen week een open dag... Kinderen konden op speelse wijze kennis maken met de wetenschap, want wetenschap is leuk. En dus kom je niet aan met saaie dingen. Nee, je bouwt een kanon. De voorkant gaan we afplakken met een folie, achterkant gaan we afsluiten met een klep. En er wordt ook echt superveel uitgelegd over de deeltjesversneller bijvoorbeeld. En die uitleg is echt heel goed blijven hangen. Nou, dat is een deeltjesversneller of zo. Uh, het versnelt heel veel dingen. Uh, Maak weer we nieuwe stofjes. Nou ja, ik snap het niet helemaal. Nou kijk, ze hebben het al perfect begrepen, maar de kinderen mogen ook zelf aan de slag. Je moet die knopjes erin duwen en dan moet je die eraan solderen. En dan kan je een batterij eraan doen en dan gaat moet je een knopje drukken en dan doet hij het. Ja, al wil het niet bij iedereen lukken. Lukt het een beetje? Nee. Hoe kan dat? Omdat deze steeds scheef gaat. De bedoeling is natuurlijk dat al deze kindjes later de wetenschap ingaan. Maar of dat gaat lukken is maar de vraag. Ik wou ook al juf worden. <laughs> nou ja, nee, dan wil ik F-16 piloot worden. Of soldaat. En uiteindelijk, na lang zoeken... Ik wil het wild doen. We gaan verder met vogelnieuws uit Den Helder, want waar is Bobby? Een trieste lege kooi. Treurend personeel en ook de papegaaien willen even niks met mensen te maken hebben. Bobby is weg en dat is een groot gemis. Ja, Voor de duidelijkheid, Bobby is een papagaai en die is op klaarlichte dag gestolen. Nou ja, we hadden hem in de kooi gedaan en uh, later ging mijn collega nog kijken. Toen zat hij nog in de kooi, alles was nog dicht, die heeft hem nog geaaid. Een half uur later komt de stagiaire binnen, die komt bij die vogel kijken. En het kooitje staat open en de vogel is nergens te bekennen. Ja, eeuwig zonde natuurlijk, vooral omdat Bobby een erg lieve papagaai is. Hij zat bij ons allemaal, het was dus hartstikke lief vogeltje, ging mee de winkel in. Uh, je kon hem zo bij je zetten, je kon de hele dag bij je houden en er was niks aan de hand. Ja, en dus wordt als vanzelfsprekend Bobby ontzettend gemist. Ja, ik vind het heel bizar voor woorden wat dat betreft. Uh, heel veel emotie bij de meiden hier. Die hebben hem opgevoed van jongs af aan. Daarna in de winkel gezet voor de verkoop. En uh, ja, zonder betaling meegenomen. Pure diefstal. Ja, een kort element. Bobby is een papegaai. 15 centimeter groot en hij heeft een groen en geel verenpak. En er is nog meer vogelnieuws uit Den Helder. Daar is de langstaartklauwier gespot. Een leuk weetje over de langstaartklauwier in het Duits, zeg je... Schacht wilger. Schacht wilger. Schacht wilger. Schacht wilger. De langstaartklauwier is pas vier keer in Europa gezien... en dus kwamen er gisteren van heinde en verre vogelaars om het beestje te zien. Meneer, zoekt u ook naar de langstaartklauwier? Niet meer. Niet meer? Is die al gevlogen? Ja, yep, helaas wel. En een dag te laat komen is dan natuurlijk zuur... vooral als de verslaggever dat nog eens extra in gaat wrijven. Een dag te laat, hè? Ja, zeker. Verschrikkelijk. Een hele race hier naar de Helder... En dan is de vogel weg. Ja. Dat is jammer. Maar dan, als alle hoop vervlogen is... Net als de vogelaars in willen pakken, gebeurt er iets heel bijzonders. De ene uitheemse soort is net weg, dient de ander zich alweer aan. De camera's gaan als een razende tekeer. Oh, hij zit hier weer voor? De vraag is natuurlijk wat voor vogeltje dit nu weer is. En nu zit er weer een bijzondere vogel. Ja, ja dat is uh, de paddelsbrotstakken. In Duitsland ook wel beter bekend als... Um, Goldgeentje lobstengel. Ja, hoe mooi de naam ook is, het is geen langstraat -klobier. Gelukkig kan deze man het ook lekker makkelijk relativeren. Maar vanavond zijn we weer vergeten. Ja, dat gaat snel. Hier hebben we een bal gehakt onderweg in Klaasjes. <laughs> en tot zover... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Vanavond, of eigenlijk vannacht bij ons te gast in Nog Steeds Wakkers... is de band Minks Pretty Heroes. U hoorde ze al eerder dit uur en nu spelen ze hun tweede nummer. This what Het komende uur komen ze nog een keertje bij ons terug. Nog twee keer zelfs. U hoorde Ming. Hij is 1,75 meter. 75, onze 16-jarige verslaggever Rens Goosling. Hij voelde zich afgelopen weekend dan ook even heel erg klein. Hij ging namelijk naar een clubdag voor lange mensen. En daar sprak hij met de langste vrouw van Nederland. vandaag op de Clubdag voor Lange Mensen. En dat betekent dat ik vandaag lekker tegen mensen op mag kijken met mijn 1,75. En ik ben even gaan zitten, want ik zit naast de langste vrouw van Nederland. Zij is 2,4 meter, 4, Martine Balster. Martine, hoe voelt dat? Je, je, je staat in de spotlights over het algemeen, dus ja, dat uh, in het begin vond ik het wel heel erg moeilijk. Maar ik heb nu iets van, ja, het is nu eigenlijk gewoon, zeg maar. Je steekt ook overal bovenuit, lijkt mij. hoe. Hoe is dat als je bijvoorbeeld in de supermarkt staat? Vraagt dan iedereen van, kun je even dit voor me pakken? Nou, ik heb het wel eens een keer gehad dat er iemand zei, die naast me stond... die zei van, mevrouw, zou je voor mij even dat daar willen pakken op dat bovenste schap? Dan stond ergens op het bovenste schap stond iets helemaal achteraan. Echt helemaal achteraan in het schap. En dan wordt er gevraagd of, of ik dat wilde pakken. Ja, maar wat, wat zijn nou de raarste reacties die je hebt gehad op, op je lengte? Ja, de, me, de meeste die komt, die is van, ja, is het koud daarboven? Ja, dat is eigenlijk de, eigenlijk de meest, de meest uh, gangbare, laat ik het zo zeggen, die, uh, die, die, ge, die gebruikt wordt, zeg maar. Maar kan je daar nog om lachen? Ja, dat, uh, daar kan ik wel om lachen. En meestal zeg ik dan er ook achteraan van dan heb je zeker vroeger niet opgelet op school. Want warme lucht schijnt op te stijgen. Dus ik heb het eigenlijk nooit koud. Je zit dichter bij de zon mooi, bedoel ik. Juist, juist, juist. juist, juist, juist. Ja, die, ja. Maar, maar we zitten nu, we kunnen elkaar nou gewoon aankijken. Maar als we gaan staan, is dat denk ik niet zo. Of wel? Nou, ik denk dat het een, wel een heel verschil is. Ik denk dat oh je ja, echt. Die kant over jou heen kijk. Ja, het lijkt me voor mannen een beetje dominerend, een vrouw die langer is, dan, dat is een beetje tegenstrijdig allemaal. Ja, ik ben, ja, ik ben het niet anders gewend, dus ja, dat, uh, ik, weet, ik weet niet beter, laat ik het zo zeggen. Maar wat ik me afvroeg, is het voor een vrouw, denk je, moeilijker om groot te zijn? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, voor mannen is het, ja, de man is over het algemeen wel wat groter, dus ja, het is wel Best wel wat moeilijker, maar er wordt ook wel steeds meer op ingespeeld. Ook door middel van winkels, uh, nou ja, schoenwinkels, kledingwinkels uh, en dat soort dingen allemaal. Dus ja, over het algemeen gaat het wel, uh, gaat het wel redelijk goed wat uh, kleding, kopen betreft en schoenen en dat soort dingen. En als ik dan kijk, de meeste meisjes bij mij op school en mijn moeder en zo, die hebben allemaal 39 of, of, of zo maat. Hoe, hoe zit dat bij jou? Uh, nou, ik heb maat 45. En ja, er zijn dus ook speciaalzaken voor die dat soort schoenen verkopen. Wat is het grootste struikelblok als je, als je groot bent? Ja, wat is het grootste? ja, je hebt dus last met ja, kleding kopen en schoenen. En dat is een beetje een nadeel wat er aan zit. En het voordeel? Ja, je kunt overal uh, ja, overheen kijken. Uh, als ik ergens loop en ik denk van nou, het is me daar verderop veel te druk... dan ga ik gewoon weer terug, zeg maar. Dus. Het me dan... denken aan de giraf. Ja, zoiets. Ja, dat, ja. En nu vind ik dat je op zich heel positief te instaan dat je lang bent. Ik had een jongen bij mij in de klas in, in groep 8. Die was ook redelijk lang, nog niet zo lang. Maar die had er heel veel moeite mee. Heb je tips voor mensen die er echt mee zitten? Ja, gewoon jezelf blijven, zeg ik altijd maar zo. Dat, uh, ja, je kunt er toch niks meer aan veranderen. Dat heb ik in het begin heb ik daar ook heel erg problemen van, van gehad. Tenminste voor mezelf. Dat ik daarvan van, uh, ik vind dit niet leuk. Maar ik heb nu de laatste tijd zoiets van, nou ze kunnen me wat. Uh, ik ben zoals ik ben. En... Uh... Ja, dan kun, dan kun, wat ik zei, daar kun je toch niks meer aan veranderen. Nou, ik wens je al heel veel plezier vandaag. Dank je wel. Dat was Rens. Niks is zo leuk, Anne. Niks is zo leuk als lijstjes maken waar je vervolgens ruzie over kan maken. Of het dan gaat over de beste Nederlander, over de honderd beste liedjes... over uh, uh, uh, wie de leukste voetballer is. Dat vind jij dan weer interessant. Fantastisch. Dan kun je een beetje over kissenbissen en het heel erg met elkaar oneens zijn. Lijstjes. Lijstjes, lijstjes ja. ja. En dus is er in Amerika een lijstje op een internetsite... over wat nou het beste basloopje was in de muziekgeschiedenis. Nou, het is deze geworden. Dit is Muse. Misschien niet bekend bij heel veel mensen op uh, Radio 1. Dat is een ontzettend grote band uit, uit Engeland. En dit is dus het beste basloopje uit van de wereld, is dan gezegd. Ben je het mee Bastiaan? Ik ben het er zeer mee oneens. Maar ik heb er natuurlijk ook niet echt verstand van. Maar gelukkig... Volgend uur gaan we over verder praten... met de bassist van Simon en Kipski. En we hebben nog een heel ander arsenaal... aan allemaal hele mooie onderwerpen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar Radio 1. Al is het alleen al voor Minks Pretty Heroes. Misschien hebben die ook nog wel een goede baslijn voor ons. De band die vandaag bij ons in de studio is. Papa, papa, para die, pa para naar die, naar die, naar die, naar die, naar Pa naar pa naar die,